Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voetbalclub PSV krijgt komend seizoen vijf nieuwe hoofdsponsoren. Ze gaan de club uit Eindhoven steunen onder de vlag van Brainport Eindhoven. Die naam komt ook op de shirts te staan. De bedrijven zijn Philips, ASML, VDL, Jumbo en de Hightech Campus Eindhoven. Hoeveel geld de sponsors samen in PSV steken wil de club niet zeggen. Maar het ligt substantieel hoger dan de 6 miljoen die Energie Direct nu nog betaalt. De huidige hoofdsponsor komt volgend seizoen op de achterkant van de shirts te staan. Een vrouw uit Hoogvliet moet 10 maanden de cel in... omdat ze ruim een miljoen euro heeft verduisterd... bij een filiaal van Bouwmarkt Karwei in Dordrecht. De vrouw van 51 was verliefd geworden op een oplichter... Eerst maakte ze al haar spaargeld naar hem over... en daarna begon ze geld achterover te drukken bij de bouwmarkt waar ze werkte. Omdat de vrouw zelf slachtoffer was, is de straf lager dan de eis van het OM van twee jaar. Nike krijgt een boete van Europa van 12,5 miljoen euro... omdat het zich niet aan de EU-regels heeft gehouden... als licentiehouder en distributeur van spullen van voetbalclubs... Nike maakte het in contracten voor veel licentiehouders... onmogelijk om sjaaltjes of shirts buiten hun land of via internet te verkopen. Dat leidde tot minder keuze en hogere prijzen voor de consument. In Brabant wordt een spoor van drugsafval... van ongeveer twee kilometer lang opgeruimd. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor een bedrijf ingeschakeld... Tussen Eindhoven en Zon en Breugel is op een lokale weg het afval gedumpt. Dat zou zijn gebeurd vanuit een rijdende auto. Op twee plekken liggen grote vaten op de weg. De doppen waren eraf, waardoor de vloeistof op straten in de berm liep. Waarschijnlijk duurt het opruimen van het afval nog uren. Het weer, er trekken nog wat buien over het land... met kans op hagel, onweer en windstoten. Later vanmiddag wordt het droger. Soms komt ook de zon tevoorschijn, vooral in Zeeland. Daar blijft het zo goed als droog. Het wordt zo'n 9 graden. Morgen in het binnenland nog een enkele bui. Soms wat zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen Naarden en Blarikum... een file met een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech.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 Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. places and the men are all the same Zeker toch een keer een rustig begin van een uur. Zandvoort op zaterdag. Je Tina Turner en een van haar betere singles wat mij betreft. Dat was de Private Dancer. Elf over drie, Zandvoort. Welkom terug inderdaad, Zandvoort op zaterdag. En in uur twee hebben we de volgende onderwerpen voor je. Ja, uiteraard, zoals u van ons mag verwachten... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er, is natuurlijk wel weer, dus er komen er weer de nodige evenementen aan... die wellicht uw aandacht verdienen. Dan kunt u gelijk even meeschrijven. Uh, verder gaan we in de tweede uur ook nog verder even in... op uh, de voorbereidingen voor het eventuele ja... Uh, of uh, ja, op het doorgaan van de Formule 1. En uh, we, gaan, uh, we gaan ook even met Jan Lammers terugkijken... want die was gisteravond uh, te gast bij uh, uh, Formule 1 Café... en die heeft nog even een to toelichting gegeven... op die, hoe hard die datum 31 maart is wellicht... dat het die week daarna pas bekendgemaakt worden. Dus ik zou zeggen... Genoeg reden, om ook het der, tweede uur. Oh, we gaan ook voetballen. Nog een plaatje. Jazeker. Nog over een minuut of zeven gaan we natuurlijk weer live schakelen... met OFC tegen SV Zandvoort. Want daar is Jan van der Leden voor ons aanwezig. En hij verliet ons met een 0-0 stand. Wellicht dat daar inmiddels verandering is aangekomen. Dus zometeen ook weer terug naar OFC 1 SV Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, albert Het gaat weer een gezellig uur worden hier bij ZFM. En wil je meekijken? Dat kan eenvoudig, hè? Via wwwzfm livenl Kijk je live mee in de studio hier aan de tolweg 10a. Wij zitten er tot vijf uur vanmiddag met nu deze single One Night in Bangkok. Bangkok, Oriental setting in the city Dome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 I'm gonna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 Deze single One Night in Bangkok is met name bekend geworden door de uitvoering van Murray Hatch. Het 1984. Maar ook deze zangeres Louise Roby bracht deze single uit. Eveneens in datzelfde jaar, 1984. Dat was One Night in Bangkok. Ja, we draaiden met plezier voor je. Zo dadelijk gaan we weer naar OSA naar deze nieuwe single. Hier is record, record Nice. Ja, moeilijk woord. you don't know, feel it like creeping on me in the night, wait if it I can't hold, pushing me to swim against the open tide, open tide, oh I fight, oh I fight, it's not me, yeah, I don't even recognize my heartbeat, yeah, feel like I'm losing time, Dit is zo'n single die je waarschijnlijk vanavond wel gaat horen in de Euro Breakdown. De eigen wekelijkse hitlijst van uh, CFM Salfords. Daarin de 40 beste plaats van Europa. Op een rij gezet door collega Mike Bulet. Samen met Patrick van Buringen. Ja, het is tijd om weer te gaan naar uh, Ozaan. Daar is uh, Jan van der Leden de wedstrijd van vanmiddag. Even na half drie gestart al daar. Uh, OFC tegen SV Salfords. En hoe gaat het met onze mannen, Jan? Uh, nou, het is heel spannend. Nijssel schiet net over. Maar het staat nog steeds 0-0. We de eerste 20 minuten hebben we heerlijk gespeeld. Maar daarna zagen we het echt als kaarthuis in elkaar. Dat is jammer hoor. Het is uh, niet leuk om te zien. Toch wel enkele kansjes voor ons. Zoals nu net weer die Neusel-Berg net overschiet. Het blijkt dus net aangetikt te zijn op het keeper, Want het water gaat nu corner nemen. Wat wel vaker is gebeurd na, na zo'n goed begin. Wij gaan heel slordig spelen. We gaan veel visors maken. Oh zeg, Jesse Daasje tegen de paal. Had mm. iets. Die keeper die zo goed was, die vergist zich totaal. Maar ja, het blijft 0-0. Waar <coughs> was ik? Die, uh, die slordigheidsfoutjes. En de ruimte die je OFC krijgt in die in 22 minuten, dat is echt heel vervelend. Gelukkig bij ook een goede keeper, Daan Kerkman. Je hebt een paar keer goed gered. En moet eerlijk zeggen, daar houdt het een klein beetje mee op. Het is, uh... Ja, kan jij Jan een oorzaak uh, aangeven waar het aan zou kunnen liggen dat ze goed beginnen... en dan uh, op een gegeven moment dat toch een beetje inzakt? Ik denk gemakkelijk. Het, het, gaat, het gaat heel lekker en, de, en dan denkt iedereen maar van het blijft of zo, gaat doorgaan. Maar OVC die herpakt zich natuurlijk. En die, die strijdt ook voor, uh, voor lijfsbouw. En ik moet eerlijk zeggen, je zag het van de week zelfs de Ajax. We wil ik ons niet vergelijken met de Ajax natuurlijk, maar ook Ajax uh, verliest van... Uh... Waar verloren ze van de week tegen? Uh, AZ? Oh ja zit. Dat is gewoon dik om te winnen. En dat ja. is ook gewoon gemakzucht. Ja nee, klopt. Inderdaad. Dus eh. Uh, nou ja, waarschijnlijk gaat de trainer zo dadelijk uh, in de rust uh, daar nog wel het een en ander over uh, zeggen. Nou, we staan hier achter Ted en, uh, en Rob, Rob van den Berg. En als ik hun als ik een, uh, een discussies uh, beluister, dan gaat er echt wel wat gebeuren. Uh, maar... ja. We hebben ook niet echt goede wissels op dit moment. Die voorin wat uh, veranderen voor kunnen zorgen. We gaan het uh, volgen, althans jij gaat het uh, voor ons volgen. Straks ook uh, de tweede helft. Momenteel nog een 0-0 uh, al daar uh, in Oostzaan. En straks komen we voor de tweede helft bij je terug, Jan. Dankjewel voor dit moment. Graag daarop, tot zo. N'existe pas son contraire. trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Quand Je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé Et sinon parfois je me sens obligé Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spleen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 de bonheur si je le veux je l'aurai, le veux l'esprit n'est plus à la mode c'est pas compliqué d'être heureux l'esprit n'est plus à la mode c'est pas compliqué l'esprit n'est plus à la mode c'est pas compliqué d'être si ça me sois juste heureux si tu le voulais tu le serais ferme les yeux oublie que tu es toujours seul oublie qu'elle t'a blessé Oublie qu'il t'a trompé Oublie qu'il t'a perdu Tout ce que t'avais C'est simple, sois juste heureux Si tu voulais, tu le serais Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire Il faudrait tout oublier On joue Mais là j'ai trop joué Ce bonheur Si je le veux, je l'aurai de single van Angelle en Tout nou, Vandaag hebben we het geregeld over de Formule 1. komt die nou wel of niet in 2020? Dan moeten we gewoon braaf blijven wachten... en waarschijnlijk ook nog iets langer dan tot 31 maart voordat we het weten. Maar ah, daarover straks veel meer. Eerst gaan we naar een aantal heren in de Kerkstraat... die ook heel zenuwachtig zijn, Ja, en die, die zijn al lang klaar. Die hebben, die hebben al besloten dat de Formule 1 naar zandvoort komt. Want uh, zoals gezegd, uh, en je zegt dat goed, dan kom ik straks in het tweede deel van uh, dit uur nog even op terug. Uh, die, die datum 31 maart, die is niet zo uh, vast als dat menig een denkt. En waarom dat is, dat hoort u later in de, dit uur. Maar goed, terug naar uh, ja, de Kerkstraat. Terug naar de winkel Poll Position. Want zoals gezegd, aan het eind van deze maand wil de organisatie van de Formule 1 weten... of het circuit financieel en praktisch kan behappen om het racecircus naar de badplaats, badplaats te halen. Bij Pole Position in de Kerkstraat, de winkel die alles verkoopt... wat met autoracen te maken heeft, is de spanning merkbaar. Voor Patrick zou een droom uitkomen als de Formule 1 naar Zandvoort zou komen. Hij werkt ook op het circuit als baanofficiel. Hij heeft al heel wat internationale circuits langs de baan gestaan... en hoopt dat straks ook bij een mogelijke Formule 1 race in Zandvoort te kunnen doen. Daar hoop ik wel op. Daar gaan we voor. Onze collega's van NH Nieuws waren afgelopen week bij Patrick... op bezoek in de winkel in Pole Position om even de sfeer te proeven. Wie heet die? Dan moeten we nog even de reclame gang laten gaan... en dan uh, gaan we door naar, naar het interview. Komt helemaal goed. En uh, Ferry Verbrugge was er ook bij trouwens, en, bij het interview. Ferry Verbrugge was er ook bij. En uh, ja, zij zijn er klaar voor... en ze hopen natuurlijk dat inderdaad... dat de Formule 1 naar Zandvoort komt in 2020. Nou, we gaan horen wat zij erover denken... Het interview met uh, onze collega's van uh, NA Nieuws. Albert Jan. Ja. Albert Jan. Ja, hij buffert zich een ongeluk. <laughs> hij buffert dat ik... zich een ongeluk. <laughs> maar goed, we doen het even opnieuw. En dan hopen dat hij het uh, wel pakt. Nou, nee, ja, nee, dat gaat, uh, gaat even niet lukken. Gaat hem niet worden, Stem maar weet je wel. Ja, ik ga... doe, doe even een muziekje. En dan komen we zo meteen weer terug met het interview. bij Patrick en uh, Ferry. Daar uh, in de kerkstraat. Pop Position. So bad, so bad. I tried to tell my mama but she told me this is one for your dad Weet je wat het nou is, Albert-Jan? Van al die reclames worden wel die mooie interviews betaald natuurlijk, hè? Jazeker. Jazeker, dus het hoort er een klein beetje bij. In ieder geval, uh, start, start die hij staat hij scherp. met Het interview van onze collega's van NH Nieuws. Zij waren van de week op pole position in de Kerkstraat aanwezig. En spraken daar onder meer met Patrick en Ferry. En dan gaat het uiteraard om de komst van de Formule 1. Zou in die rondjes rijden de auto een nog piekerende Formule 1-directie zitten? Of rijden ze daar misschien, in kolonne, een laatste testrit op het circuit? Alle bewegingen in Zandvoort zijn verdacht deze dagen. Nog maximaal twee weken. En dan is het duidelijk. Eens kijken hoe de vlag erbij hangt in de Formule 1-winkel van Zandvoort. 31 maart komt dichterbij en ik krijg steeds meer mensen die echt uh, beginnen van... Uh, gaat het komen, uh, wat denk je zelf? Ja. En nu zeker de afgelopen dagen uh, wordt de spanning heel erg groot. Niemand weet het, ze houden het heel stil. En uh, wat ik van insiders hoor is dat een goed teken. Dus daar moeten we dan maar uh, ons aan vasthouden. Medewerker Patrick is een enorme Formule 1-expert. En kent ook heel wat circuits van heel dichtbij. Ik werk zelf als uh, baanofficial. Dus op het moment dat er gereisd wordt, er sta ik uh, langs de baan om uh, te vlaggen en te zorgen dat dat allemaal goed en veilig verloopt. Ja. En betekent dat dat straks, mocht het doorgaan, dat je straks ook met de vlag ernaast staat? Dat is uh, uiteraard de hoop die ik heb. Dat, uh, daar gaan we voor. Ik zou het wel prachtig vinden. En niet alleen voor ons, maar gewoon voor heel Zandvoort dat je toch zo'n groot evenement naar zo'n klein dorpje kan halen. Dit is de auto waar die vorig jaar in Oostenrijk won. Hier denken ze dat het zijn op groen gaat. Maar hoe moet het dan bijvoorbeeld straks met de verkeersproblematiek? En is het park niet veel te klein om het hele circus te ontvangen? Sowieso uh, weten we dus dat de Formule 1 op circuits komt... waar ze met minder middelen moeten werken. Monaco, Albert Park en dan Hongarije. En dan gaat het ook gewoon prima. Dus de Formule 1 kan zich echt wel aanpassen. Als mensen van Spa weggaan, staan ze ook in de file... Dus ik denk dat dat niet de issue is. Dit is wel het draagvlak. Hè? Hoe uh, kijken. Oh, wat is dat? Een uh, uh, Formule 1-wagen? Ja, erbij nee, komt? ze zijn aan het verbouwen in de overkant. Precies, oh, maar... ze zijn allemaal vooruit aan het lopen. Ze zijn nu alles aan het mooi maken. Ja. Motor GP, dus we doen ook een beetje as. Laat dat maar niet horen hier. <laughs> het gaat gebeuren. Jij bent ervan overtuigd. Ik ben ervan overtuigd. Dus. Als het echt uh, gaat gebeuren, dan gaan we het wel even vieren. Ja, ja. Ja. Ja, zo is het maar net. Onze collega's van NH Nieuws waren aanwezig bij Paul Position. En uh, ja, je hoort het van de heren daar. Het gaat gewoon gebeuren in 2020. Volgend jaar de Formule 1 op Zandvoort. Dat zou wel mooi zijn. Is er we aankomende dinsdag natuurlijk nog een belangrijke raadsvergadering. Want die 4 miljoen, ja, die moet toch ergens vandaan komen. Ik heb ze niet uh, op zak. Jij wel, albert John? Nou, dat kunt wel reserveren. Ja? Dat kunt wel reserveren. Oh, oké, oké, oké. Nou ja, dinsdag dus weten we meer over die 4 miljoen... die sowieso nodig is voor de Formule 1. Want als een goede opsteker. Om alsnog de race te krijgen hier volgend jaar op Zandvoort. En hier is Tok Tok en Life is what you make it. In de 80 was uh, deze groep toch enorm populair. En een van de hits was uh, deze, die is juist hoorde op de Zandvoorts Radio. Dat was Life is What You Make It. Een andere grote hit was. En daarmee je steeds uh, zeg maar in de top 30, 40 van uh, de beste platen uit de jaren 80. Dat is de uh, single Such A Shame. We kunnen zeggen, het is rust op dit moment uh, daar in Oostzaan. OFC tegen SV Salford En we hebben goed nieuws, want... De ruststand is 0 tegen 1 door een doelpunt van Jesse de Haan. 6 over half 4, tijd voor de evenementenagenda. Ja, ik hou hem deze keer een beetje kort. Uh, ik ga niet uh, door in april, dat doen we volgende week wel. Maar we zitten natuurlijk te wachten op, een, op het volgende weekend... een groot uh, wandel- en sportief evenement in Zandvoort. Goed, even terug naar de evenementenagenda. Allereerst op 28 maart is de tijd voor de opening van de kinderkunstlijn. En dat vindt plaats in het Zandvoorts Museum. Op twee, om 2 uur, die 28 maart, de opening van de kinderkunstlijn. Ook op 28 maart is het weer tijd voor de regenboogborrel... voor jong en oud. En dan hebben we het over de locatie Café uh, Grand Café XL. En de, dat duurt van half zes tot half acht. En op 29 maart wordt de expositie geopend van Ada Bredveld onder de titel Frisse Wind. En dat is in het Zandvoorts Museum en die opening is om 4 uur. En vanaf zaterdag is die ook geopend voor het publiek. En dan, het weekend van 30 en 31 maart... staat bij vele bewoners van Zandvoort al weken in de agenda. Het is namelijk de officiële opening van het strandseizoen. Maar toch ook omdat dit weekend dat weekend uh, in het teken staat... van de sportieve evenementen die georganiseerd worden... door de Champion de Rotary en de dorpsfeesten in Zandvoort. Maar liefst 14.000 deelnemers worden op zondag 31 maart... aan de start verwacht bij alweer de 12e editie... van de Runners World Zandvoort circuitrun. Daarvoor racen nog 2500 fietsers over het circuit... om vervolgens via een route in de omgeving te finishen op het Raadhuisplein. En die zaterdag daarvoor, op, za op zaterdag 30 maart... doen 7500 wandelaars mee aan de 30 van Zandvoort. Dit wandelevenement door het prachtige omgeving van Zandvoort... heeft weer een feestelijke finish in het centrum van Zandvoort... waar ook de jaarlijkse dorpsfeesten worden georganiseerd. En uh, als het goed is, hebt u, hebt u al een informatiemapje uh, binnengekregen... over uh, wat er de routes en wat afgezet wordt in het centrum van Zandvoort. Maar u kunt ook uh, de, de zandvoort Circuirun app downloaden... of uh, ga op Facebook naar de 30 van Zandvoort. En uh, daar ook meer informatie. Uiteraard ook via de website www.lechampion.nl. De inschrijving is vol, dus het wordt een vol weekend. Nogmaals, 14.000 plus 2.500. Plus 7500, dat zijn een heleboel deelnemers. Een hele hoop en alle fans die meekomen. En alle fans die meekomen en het ge de gezelligheid natuurlijk in het centrum van Zandvoort. Dat wordt een prachtig sportief weekend in Zandvoort. Komt allem. Ja, zo is het maar net. En uh, je zei al, van je kan op de hoogte blijven door de app van uh, de Sequieren uh, te downloaden. <lacht> je kan ook gewoon de ZFM app uh, downloaden. Want, uh, Kijk, ik heb er ook, ik. Ik heb er ook voor gezorgd dat uh, vanaf vandaag uh, alle berichtgeving over de secuiren. Uh, ook tegelijkertijd op onze app terechtkomt onder nieuws. Jawel, nou, dan, uh, dan maar even een plaatje van Mark Rutte. Toch! Where it began I can't begin to knowin But then I know it's growing strong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 touching more Als Caroline er ook bij is, als je een debat hebt en even de weg kwijt bent... dan kan je altijd nog even roepen om Caroline... en dan komt zij eraan met de vraag of de, de, de stelling die je eigenlijk in je hoofd had voor het debat. Dat zo makkelijk, Albert-Jan. Ja, heb je trouwens, dat is wakker Nederland. Mark Rutte gehoord over financiële bijdrage aan het circuitie Hij wil geen dubbeltje. Nee. Geen dubbeltje. Geen dubbeltje Hij was daar erg expliciet in. Ja, ja, ja, ja. En wie zit er op de? Oh, die nee, mag ik niet ja, zeggen. Nee, ja, nee, ik ga straks. Ik ga wel een foto maken van die VIP tribune <lacht> als de Formule 1 komt volgend jaar. Uh, Oké. Okay. Goed. Nou ja, straks gaan we weer naar het voetbal en dan hebben we nog andere informatie. Eerst weer even een plaatje. Ja, in de jaren 90 had Snow een groot hit met Informer en die is nou weer in een nieuw jasje gestoken samen met Daddy Yankee. Run. A tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after Party stomme Ja, stom hè. Ik vind hem gewoon lekker deze uitvoering. De nieuwe uitvoering van de, de single van Snow en Informer. In 1992 was dat een hele grote hit. En nou doet Snoom uh, opnieuw en dan uh, ditmaal samen met uh, Daddy Yankee. Lekkere dansbare muziek, zo op de zaterdagmiddag. En voor de mensen die de herhalingen uh, beluisteren op de maandagmiddag. Goedemiddag allemaal, het is uh, kwart voor uh, vier geweest. We gaan weer naar de uh, oceaan, naar uh, Jan van der Leden voor de tweede helft. Maar eerst nog even over de eerste helft. Want volgens mij uh, is daar uh, gescoord. Hai op. dat is inderdaad waar. Vlak voor rust was het... Inderdaad net na de robbaas bij ons, waar uh, heel veel duidelijk werd weggegeven, was. Het uh, op een gegeven moment wit water die uh, het uh, doelgebied installeert en st een steekpaas op Jesse Daan geeft. Jesse Daan mist. De bal wordt uh, weggespeeld, hij wordt onderschept. Vanuit de berg tikt hem op uh, Jesse Daan breed en Jesse Daan gaat het strafgebied in en vanuit het. De van de rechterkant schiet hem in de verre hoek 1-0, of 0-1, mag het zo zeggen. Dat was lekker rustig. Dus wat er gezegd is, dat 13 de rust. Weet ik niet. Weet niet of hij heel boos is geworden, Maar het gaat alleen om dat de kans moet worden. Dat is bijna weg. Ja, nou ja, het scheelt wel als je met een doelpunt voor zeg maar, de rust ingaat. Dan zal de trainer waarschijnlijk weer ietsje liever zijn in de pauze. Dus dat hebben de heren wel goed gedaan. Ja, maar ja, op dit moment is het gewoon wel zo, alleen maar zelf wat, uh, wat de bal heeft, dat de bal rond wat gaat. Gaan. Maar ja, het is alleen maar op het middenveld. Verder is het niet uh, op, uh, van, nu een het op Nijsselberg, ja, hij heeft de bal, de keeper is uit zijn doel, maar berg houdt hem te lang vast. Jan, we zitten nu in de tweede helft. Is er een, uh, trouwens nog uh, gewisseld uh, zo uh, in de rust? er dus... ja, is helemaal niet gewisseld. Dus. Helemaal niet gewisseld, nog steeds nee. dezelfde elf. Ja. Dit met Jess De de bal, die gaat naar uh, de rechterkant langs, die gaat de man voorbij. Krijgt hem niet voor. De, de hele is het. De cornerbal. Maar, zodra er wat is, dan laat ik het weten. Heel fijn Jan, dankjewel en we komen straks in het volgende uur van dit programma weer bij je terug. Klassieker weer eens te draaien op de Zomvoorts Radio. Je hoort Donna Summer. En this time I know it's for real. Nou, als je aan het meekijken bent met www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. Zie je dat ik een heel stapeltje met A4'tjes in mijn handen heb. Ja, en daar moeten we het gedicht van de dag van gaan uitzoeken. Dus dat wordt nog een behoorlijk zwaar begin van het derde uur zo dadelijk, Albert-Jan. Ja, en wat ook uh, bericht van afgelopen week waar ik een beetje van schrok eigenlijk is. De elfde editie van Culinair Zandvoort, prachtig evenement, hangt aan een zijden draad. De komende editie van Culinair Zandvoort hangt echt aan een zijden draad. De organisatie heeft tot op heden nog maar acht inschrijvingen van restaurants ontvangen. Dat is volgens initiator vanaf het begin in 2009, Harry Lemmens, echt te weinig om het culinaire evenement succesvol te kunnen organiseren. De inschrijving sluit op 31 maart, waar ik die datum eerder gehoord. Lemmers geeft aan dat er minimaal 10 exposanten nodig zijn... voor een nieuwe editie van het evenement... dat gepland staat op vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni. Hij luidt daarom de noodklok. Mochten er restauranthouders zijn die alsnog mee willen doen... dan kunnen zij zich aanmelden via info-culinair-zandvoort.nl. Info apenstaatje culinair zandvoortnl Of bellen met de organisatie. Maar echt niet later dan 31 maart. Culinair Zandvoort is in zwaar weer terechtgekomen... en ze kunnen het mooiste evenement van de laatste decennium helpen redden. Aldus Lemmens. Dus restauranthouders die zich nog niet ingeschreven hebben... bij deze de oproep. Het zou zonde zijn als zo'n mooi evenement verloren gaat, Albert-Jan. Klopt, het zou Zeker jammer zijn. Dus even naar de website gaan, dan kan je ook kijken naar de afgelopen jaren www.culinair-zandvoort.nl Of via de info-e-mail je aanmelden natuurlijk voor dit fantastische evenement eind juni. En deze groep, Supertramp, heeft heel veel mooie hits gemaakt. En één van de allermooiste is deze, die je juist hoorde op de Zandvoortse radio. Geweldige take a long way home. En dan laatst plaatje in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Nou, je krijgt wat slechte berichten uit oost dat ze niet waar zijn... want er zou het 1 1 zijn. We nemen ze dadelijk in het volgende uur weer even contact op met Jan van der Leden. Die daar uh, aanwezig is uh, bij die wedstrijd. Dat in het laatste aardseuur van Salvoet op zaterdag. We gaan eruit met deze van Spargo en Just For You. Staan. Het is helaas inderdaad waar. 1-1 op dit moment de tussenstand.